...de mooiste nummers van de Eagles... ...aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Je hoorde toch maar mooi even... ...A New Kid in Town. Welkom bij de show. op middernacht... ...de late avond... ...met Alfred Bokhuizen. Goedenavond, fijn dat je erbij bent... bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan weer lekkere muziek voor je draaien... ...dus blijf lekker luisteren... ...dan komt het allemaal naar je toe... ...en dan mag je met mijzelf... ...ja, want ik vind het ook wel lekker... ...genieten van de prettige deunen die we zo meteen gaan brengen. Dus, stay tuned. Um, in de show ook een paar interessante ontwerpen. We gaan het hebben over de uh, musical Willem van Oranje. Ze zoeken daar nog extra figuranten. En misschien ben je wel iemand die graag in het theater staat... ...en uh, toch daar wel uh, iets mee wil of uh, ja, op beeld wil verschijnen. zou zo maar kunnen. Al van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de kerkklok van Sommelsdijk. Daar is iets mee. Een nieuwe burger vindt het ding lawaai maken. Maar hoe zit dat in de regio? Je hoort het straks hier in de show. En het Sint-Franciscus Gasthuis, u weet wel dat ziekenhuis, eh, biedt gespecialiseerd team eh, op spoedeisende hulp. Wat doet dat team en waarom is het zo gespecialiseerd? Nou ja, het komt er allemaal aan. Je hoort het zo meteen hier allemaal in deze mooie aflevering van De Laatavond. Avond. Never know how much I love you. Never know how much I care.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 light up when you call my name and you know i'm gonna treat you right you give me fever when you kiss me fever when you hold me tight fever in the morning a fever all through the night everybody's got the fever that is some He felt the same when he put his arms around her. He said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss us. Fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth.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 Mannen en vrouwen zou je kunnen zeggen, want die hoor je natuurlijk ook in dit prachtige lied. Van de Spinert, spinners, de Detroit spinners om precies te zijn. I'll be around uit 1972. En Peggy Lee, met een nummer uit de jaren 50. Fever. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Het Franciscus Ziekenhuis biedt een gespecialiseerd team op de spoedeisende hulp. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Marij Hartog. Die is in de uitzending. Klinisch Geriater van het Franciscus. Ja, de Spoedeisende Hulp, hebben jullie iets nieuws bij bedacht? Hè? Ja, nieuw. Het is een nieuw in deze regio. Het is uh, niet nieuw landelijk. Het is een navolging uh, van collega's uit de Gooi Ziekenhuis. Uh, maar inderdaad, we hebben het nu in het Franciscus uh, is het nieuw geïntroduceerd. En dat is, wat is het nieuwe? Het nieuwe daaraan is dat wij nu vanuit uh, Geriatrie, dus uh, arts voor ouderen in het ziekenhuis, samen met een team zijn wij nu. Uh, uh, direct betrokken uh, bij ouderen met een kwetsbare gezondheid uh, op de SCH. Dus eerder was het zo dat de patiënt werd aangemeld, werd dan door een SCH-arts gezien of door een andere collega, zoals een cardioloog of een longarts. Dat, dat is in principe hetzelfde, uh, maar wij zijn nu ook direct betrokken en kunnen dan snel uh, de gezondheid van de patiënten in kaart uh, brengen. Heb je dan meer aandacht voor zo'n patiënt? Want de spoedeisende hulp moet altijd snel, hè? Zeker, zeker. En dat is ook logisch, hè, want het is mm -hmm. ook handelen... naar wat er op dat moment ook acute zorg nodig heeft. En we kijken, denk ik, op een andere manier. Dus echt aanvullend. Dat noemen we de geratrische blik, dat je... Hè niet alleen naar de hoofdklacht kijkt waar iemand mee komt... maar dus ook de rest van de gezondheid kunnen wij in kaart brengen. Ook uh, mentale gezondheid kijken we naar... hoe iemand functioneert in het dagelijks leven. Ja. Uh, maar ook hoe zelfredzaam is iemand. Ja. Zijn er dan meer mensen betrokken op die spoedeisende hulp bij deze mensen... Ja, ja, dus uh, samen met ons uiteraard dan de SCH's en de SCH-verpleegkundigen. Ja. Uh, maar patiënten die veel medicijnen gebruiken, dan uh, denkt ook de apotheker mee. Sommige medicijnen worden, uh, zijn niet meer nodig... of uh, kunnen bijwerkingen geven die nadelig zijn voor de gezondheid. Dus kijken wij die ook na. Dat kunnen ook medicijnen zijn die mensen al jarenlang gebruiken. Uh, en verder, als mensen niet hoeven worden opgenomen in het ziekenhuis... maar toch dat het thuis eigenlijk niet voldoende lukt dan kunnen we samen met wat heet een transferverpleegkundige... kunnen we nagaan of we ook direct de zorg thuis thuiszorg kunnen opstarten... of dat mm -hmm. we daar even tijdelijk naar een herstelplek kunnen gaan. Ja, dan geef je dus veel nazorg aan die mensen die ja. dat misschien direct nodig hebben. Of nog Zeker. niet wisten dat ze het nodig hadden, misschien wel. Ja, en je ziet bijvoorbeeld als je je voet gebroken hebt... Ja. Dan op zich hoef je daarvoor niet in een ziekenhuis opgenomen te worden. En als je verder van goede gezondheid bent... dan of je hebt een partner thuis die jou kan helpen... dan heb je ook misschien geen zorg nodig. Maar als je alleen woont en al wat moeite hebt met je gezondheid... Uh, of moeite hebt met lopen... dan kan dat juist net een reden zijn dat je niet meer zelfredzaam bent. Ja, jullie kijken verder dan alleen die gebroken voet... om even bij dat onderwerp ja, te blijven. Zeker. Ja. En ook waarom val je? Waarom val je? Hoe, hoe komt het oh ja. dat je gevallen bent? Ja, ik ja. kijk ze ook terug even. Ja, ja omdat ja. vaak uh, en dat is dus typisch voor ouderen met een kwetsbare gezondheid, dat het, dat ze zich juist presenteren met ik ben gevallen of door de benen zakken of ik voel me niet lekker. Mm -hmm. uh, en dat je niet alleen kijkt naar wat voor letsel heeft iemand opgelopen... maar hey, is er een reden waarom iemand valt? Heeft iemand de griep of heeft iemand de longontsteking? Of is er iets met het hart aan de hand? Dus ja, we kijken ja, ook echt ja. naar uh, de reden waarom iemand valt. Ja, dan moet je wel gespecialiseerde mensen hebben. Die zijn erbij ja. betrokken, maar er zijn heel veel mensen bij betrokken. Is dat niet te veel bij één pion patiënt? Wij kijken samen inderdaad dat we elkaar niet voor de voeten lopen... en dat ja. we het niet... Uh, te langdradig maken, hè? daar moeten we ook voor oppassen. Wij kunnen vrij uh, snel uh, kunnen we in ieder geval, uh, inschatten, is het nu nodig en wat is later nodig? Dus ja, nee zeker, we proberen niet uh, te lang mensen onnodig op de STH te houden. Ja, en jullie zijn met dit onderwerp al langer bezig. Hebben jullie al reacties van mensen? Ja, ja, we zijn nu vorige maand begonnen, maar twee jaar geleden liep er ook een uh, pilotfase. Mm -hmm. uh, wat we toen in ieder ook zagen is dat we eigenlijk bij de helft van alle patiënten die wij dan uh, beoordeelden, dat we advies konden geven over medicijnen. En dat ook in 10% van de gevallen konden de mensen, uh, dankzij ook hè, de, het helpen met de nazorg, konden mensen naar huis in plaats van dat ze in het ziekenhuis uh, opgenomen moesten worden. Nou, dat is ook een voordeel. Zeker, ja. ja. Zowel voor de patiënt als dat er natuurlijk weer een, weer een uh, bed, is. Uh, ja, weer een of waar... voor iemand anders die het harder nodig ja. heeft. Ja, allemaal ja. voordelen dus. Mensen die daar meer over willen weten, kunnen ze bij jullie op de sociale media, op de website terecht om eens even na ja. te lezen hoe dat zit? Zeker, op franciscus.nl uh, staat een overzicht. We zijn ook te volgen op LinkedIn uh, en Instagram volgens mij. Dan kunnen mensen zichzelf even laten voorlichten wat het betekent. En als je in het ziekenhuis terechtkomt, ben je in ieder geval in goede handen. Dat, Dat... Uh, bieden we zeker aan. Ja. Zeker. Daar zijn wij van overtuigd. Ja. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Marije <laughs> Hartog, klinisch geriater Franciscus. Dank voor het gesprek. jou Diplop, stepped on a pop top, cut my heel, had to cruise on back home. But there's booze in the blender, and soon it will render that frozen. Je envie de mee. Je hoorde Mark Hamilton en zojuist nog even Jimmy Buffett en Margarita veel. Over een paar minuten hebben we een mooie column van Han van der Horst. Dat is best wel uh, interessant, want die heeft natuurlijk altijd een hele goede en duidelijke mening. En daar uh, laten we je graag van meegenieten hier bij uh, jouw lokale omroep. Dus, en hij gaat het straks over iets heel bijzonders uh, hebben. Hij gaat het hebben over de kerkklok van Sommelsdijk. U heeft het vast wel gehoord, hè? een nieuwe bewoner in het dorp vroeg het gemeentebestuur... Nachtelijk luiden vanuit de toren te verbieden, want daar had hij last van. Niet alleen Sommons dijk, maar ook heel Goeree overvlakkig vindt daar wat van. En hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Dus hier bij jou, de late avond, na deze van George Michael. One more try. De nachtgedachte. Een kolom van Han van der Horst. Lieve mensen. We moeten het vandaag eens hebben over de kerkklok van Sonsbeek. U hebt er vast wel al iets over gehoord. Een nieuwkomer in het dorp op goeree overvlakke vroeg het gemeentebestuur nachtelijk luiden vanuit de toren te verbieden. Want daar had hij last van. Niet alleen Sommelsdijk, maar ook heel goeree overvlakke was in Rep en roer. De woede was algemeen, iedereen van de leg. De sociale media kookte over. De Dropsraad... Trof de klager geheel ontredderd thuis aan. In tranen trok hij zijn verzoek aan de gemeenteraad weer in. Daarna zakte alle ophef weg. Maar daarmee is niet alles gezegd, want de tragische komedie van Sommelsdijk staat voor een belangrijke ontwikkeling die van grote betekenis is voor het leven in kleine gemeenschappen. Ze raken steeds meer gemengd. Vroeger was Goereo van Flake, een geïsoleerd eiland. De dorpen werden bewoond door hechte families die zich daar van generatie op generatie handhaafden. Buitenstaanders waren er eigenlijk alleen maar onder notabele burgemeesters, notarissen, dokters, dominees. Ze kwamen naar het eiland om een sleutelrol te spelen die de autochtonen zelf niet aankonden. Ze integreerden zich gemakkelijk en anders waren ze na een jaar of wat weer verdwenen. De samenstelling van de bevolking in de dorpen is drastisch veranderd door de komst van duizenden nieuwkomers in de laatste decennia die zich wilden vestigen op het rustige platteland met veel groen en speelgelegenheid voor de kinderen. Daardoor veranderde ook de mentaliteit. De nieuwkomers brachten hun eigen kijk op de wereld met zich mee en hun stadse individualisme. Vaak voelen ze zich weinig betrokken bij hun nieuwe omgeving. Ze willen het hebben zoals ze het wensen. En wie hen in de weg zit, heeft zich maar te schikken. Kijk naar die nieuwkomer in Sommelsdijk. De kerk had een tijd gezwegen omdat een grote restauratie aan de gang was. Nu las ik in de officiële informatie en misschien wel gewoon... het eilanden nieuwste krant van Goeree Overflakke... dat de klok weer ging luiden. Dag... En dacht, dat zinde hem niet en hij diende een klacht in. Die nieuwkomer had nooit de moeite genomen na te gaan waar dat luiden voor stond. Het vond al plaats sinds het begin van de 16e eeuw. Het maakte deel uit van de plaatselijke identiteit. Het was alsof werd geprobeerd de ziel uit Sommelsdijk te rukken. Vandaar de verontwangerde ging op het hele eiland. Sommelsdijk neemt op vlakke ook nog een bijzondere positie in. Tot 1805 maakte het dorp deel uit van de provincie Zeeland ondanks het feit dat het zo ongeveer vastgegroeid was aan het naburige middelharnis dat tot Holland behoorde. Er staat nog steeds een grenspaal. In Sommelsdijk zijn ze zich van dit alles terdege bewust. Dat geeft nog meer betekenis aan het bijeren van hun klok. Wie zich als buitenstaander, te weinig in dit soort zaken verdiept, maakt fouten en krijgt de bevolking tegen zich. Dat kan tot heel vervelende conflicten leiden. We kennen allemaal de verhalen over stedelingen die rust zochten op het platteland en vervolgens boeren voor de rechter sleepten wegen stankoverlast. Nederlanders beweren altijd dat ze zo tolerant zijn, maar in de praktijk uh, komt het uh, neer op onverschilligheid ten opzichte van de lokale bevolking. Ze gaan op zoek in den vreemde naar frikadellen en kroketten. Er zit echt onverschilligheid in. Dat zie je ook aan de pensionaders in Spanje die zich niets gelegen laten liggen aan de taal, de zeden en de gewoonten van de autochtonen. Daar kun je in zekere misplaats meerderwaardigheidsgevoel in herkennen dat toevoegen aan die onverschilligheid. Zo van, wij zijn normaal en zij zijn anders. Laten zij zich maar aanpassen. Wij hoeven dat niet. Het is een mentaliteit die veel schade doet. Over de klok van Arnhemuiden kon ik een lied vinden. Over de klok van Sommelsdijk niet. Wat zullen we nu doen? De klok van Arnhemuiden dan maar? Nee. Eet Piaf. De la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un nouveau nez nous est donné Jean-François Nico. C'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine, à peine, une flamme, encore faible qui réclame, protection dans les amours. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. heavy-hearted Ik heb je af hier bij wijten late avond, wat zeg ik nou allemaal. En um, Le Trois Cloches. Natuurlijk. Bim Bam ken hem. Dus als Bim Bam van André van Duin lang geleden. Maar deze was origineel en geruiste behoorlijk... vanwege de 78 toeren waarop deze Deun werd gedraaid. Verder hoorde je Sophie B. Hawkins en As I Lay Me Down... Over een paar minuten gaan we een heel nieuw onderwerp aansneden. We gaan praten over de voorstelling Willem van Oranje. En ze zoeken nog figuranten voor een mooie rol al daar. En heb je daar zin in? Nou, dan moet je je zeker aanmelden. En hoe dat gaat en wat van je wordt verwacht, dat hoor je zo meteen. Na dit soft nummer van Aerosmith. I don't want to miss a thing. I could stay awake just to hear. watch you smile while you are sleeping while you're far away and dreaming i could spend my life in this sweet surrender i could stay lost in this moment forever every moment spent De musical Willem van Oranje zoekt extra figuranten. Hoe dat precies in zijn werk gaat, graag vragen aan Walter Lommer. Hij is artistiek producent van die voorstelling. En in de uitzending gaat goed, hè, met de uh, musical in Delft? Het gaat heel goed. Ja, we ja. zijn uh, lekker bezig, natuurlijk al ja. sinds januari met de try-outs, maar uh, sinds de uh, première ja. op 8 februari, dat is alweer zes weken geleden, zijn we uh, ja, vol op stoom. Ja. En we kijken alweer vooruit. We, zijn alweer, we hebben de verlenging aangekondigd uh, van de kaartverkoop tot aan de zomer. Mm -hmm. En uh, uh, we zijn nu alweer over de zomer heen aan het kijken. En dat betekent dat we een nieuwe lichting figuranten nodig hebben. Ja, figuranten gezocht. Uh, ja, dat zijn mensen die toneelervaring moeten hebben. Of hoeft dat per se niet? Nou, toneelervaring hoeft niet. Uh, maar wel mensen die het leuk vinden om, uh, om die ervaring ja. op te doen. Dus, ja. dus uh, de figuranten die spelen bij ons. In allerlei scènes, nee. En ze, dus ze staan dus wel gewoon echt in de professionele productie uh, naast de professionele acteurs. Alleen ze hoeven er geen solo te zingen, ze hoeven geen, uh, geen teksten te doen. Maar ze zijn Spaanse soldaten, Nederlandse soldaten, statenlieden. Ja. Uh, uh, ze staan op de markt als, uh, als Willem van Oranje daar uh, langskomt. Uh, ze staan in allerlei scènes. Te figureren, zoals figuranten dat doen. Ja. Dat, uh, en, en Omdat het best een grote voorstelling is... hebben we daar 40 per voorstelling van nodig. Dus dat, zijn, uh, dat zijn best grote groepen. Maar het is wel de bedoeling en, dat je wat langer meespeelt, denk ik, hè? En het is wel de bedoeling dat je wat langer meespeelt. Ja, hoor, we hebben, uh, je moet je uh, vastleggen voor een uh, half jaar... maar je hoeft niet elke dag. Dus we hebben drie groepen, figuranten. Mm -hmm. en de ene groep speelt door de week drie voorstellingen... de andere groep speelt in het weekend drie voorstellingen. En de derde groep is dan die week vrij... Dus je moet eigenlijk eens in de drie weken door de oh, week spelen okay. en eens in de drie weken in het weekend. Ja, want het is nogal een uh, intensieve zaak natuurlijk. Je moet er ook uh, fysiek een beetje goed uh, bij zitten, hè? Nou, precies. Je, ho je hoeft niet uh, solo te zingen, maar je moet wel meezingen met, uh, met de songs die, uh, die uh, in de scène zitten. Ja. En je moet uh, vooral ook fysiek kunnen zijn. Je, je moet natuurlijk ook wel een, een, een soldaat kunnen uitbeelden of een, een, een statenlid. Of een, uh, um, een burgerman. Ja. Dus je, moet, je, je moet wel iets met je lichaam uh, kunnen. Ja. En het zijn ook gewoon grote afstanden. Want het is groot theater. In de ene scène sta je, sta je aan die kant van het theater. de volgende scène sta je aan de andere kant. Ja, je van moet ook kant. nog een beetje kunnen rennen. En moet je ook nog verkleden voor dubbelrollen? Ja, zeker. Uh, elke figurant heeft wel uh, twee of drie. Uh, en en sommige zelfs vier verschillende rollen. Dus dat betekent dat je tussendoor. Uh, uh, je moet verkleden. En dat, uh, dat moet soms ook heel snel. En dan moet je weer mm -hmm. naar je plek toe waar de, waar de, waar de uh, ja. nieuwe kostuums hangen. Dus dat is, uh, dat is wel een fysiek aspect. Het is musical, dus dat betekent audities. Ondanks dat je niet hoeft te zingen. Maar er zijn wel audities, hè? Nou, audities, ja. En dan willen we vooral kijken of je, of je, of je inderdaad een beetje uh, uh, goed beweegt. Of je goed uh, uh, instructies kunt, uh, kunt interpreteren en uitvoeren. Mm -hmm. Want, dat, en dat het ook duidelijk is dat je, uh, um, dat je in die en die rol zit. Um, dus, dus vandaar dat we audities hebben. En we willen ook gewoon zien hoe iemand er. Uh, um, ja, wat, wat zijn uitstraling is in verschillende. Uh, stemmingen, in verschillende posities. Dus uh, we willen wel even kijken wat we een vlees in de kuit hebben. Zachter. Ja, en kijk je dan ook nog naar welke rol bij iemand past? Uh, ja. Toch wel, hè? En dat, maar dat hebben we wel ook weer ingedeeld in, uh, in, in, in uh, figuranten-types. Dus uh, uh, figurant man 6, daar zijn drie. Uh, uh, uh, uh, uh, mensen voor die in principe altijd dezelfde track lopen dezelfde, dezelfde dingen doen yeah. dus dat is wel belangrijk dat ze ook een beetje uh, uh, in mekaar's kostuum passen uh, en dat ze dezelfde uitstraling he hebben. Dat ze niet, niet elke voorstelling weer een compleet ander uh, palet van uh, figuranten heeft. Er zit veel meer achter dan ik van tevoren zou hebben gedacht. Maar je geeft ah. het allemaal duidelijk weer dat het allemaal moet zijn. Maar het is toch wel uh, een beetje ingewikkeld. Maar je kan je aangemelden en begin ja, april, dus, begin mei gaan jullie uh, die audities houden. Begin mei gaan we die audities doen. Maar de, en de auditie is dus meer om te kijken hoe je geschikt bent. En, mm -hmm. en of je geschikt bent omdat je, omdat je allerlei rare uh, dingen moet instuderen. En dat we dat beoordelen. Het is, het is geen de voice. Maar, nee. is, maar we willen wel gewoon kijken van hoe, uh, ja, in welke rol iemand past. en ja. We hebben dus wel allemaal verschillende vigilante rollen. En dat, dat moet even op elkaar gelegd worden. Ja, en iedereen op de juiste plek proberen te krijgen is natuurlijk heel mooi ja. meegenomen. En ja. we moeten natuurlijk een goede verdeling mannen vrouwen hebben. Oké, okay, en, ja, en, uh, ook nog. Jong-oud ja. ja. en, en dat het allemaal een beetje past. Wil je meedoen, dan moet je je even melden, hè? Je, je, moet, je moet wel opgeven. Ja. Er zit een vragenformulier bij. Dat kun je gewoon downloaden dat, dat, uh, en vinden op de site. Oranje.nl. En de audities worden gehouden in het theater? In, uh, in Delft, ja. in, in het Wolter Lommelde, dank voor het gesprek. Heel veel succes Dankjewel. met de musical en met de voorstellingen die in september gaan plaatsvinden. Want die gaan wel door in ieder geval, hè? Die, die, die, die, die gaan runden. door. Het dus ja. nog niet helemaal, helemaal officieel gemeld, maar uh, een goede verstaander ja. heeft dan een half woord genoemd. Ja, want als je figuranten zoekt en uh, artiesten ja. nodig hebt, dan gaat er in ieder geval wat gebeuren in september. Dank je wel voor het gesprek nogmaals. Ja. En dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. En de show is gelijk ten einde. Het is niet anders. Hey, dankjewel voor je gezelschap vanavond. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering van de late avond. Dat is morgenavond al. En dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus blijf bij ons. Ik wens u voor zo meteen een mooie nacht. Welterusten. En als je gaat werken en blijft werken, vanzelfsprekend een goede wacht.